Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Dat zegt de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie. Er is inmiddels wel ruim een half miljoen liter ruwe olie in zeebeland, Omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer... Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. Bij een bomaanslag in de buurt van de moskee in Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan heeft IS het aantal aanvallen opgevoerd. Honderden wereldleiders en politici maken gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen, waarbij ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit de zogenoemde Pandora-papers, die zijn gelekt naar onderzoeksjournalisten. De constructies lopen vaak via landen en eilanden in Zuid- en Midden-Amerika. Onder meer de koning van Jordanië, de president van Azerbeidzjan en zijn familie... de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador worden genoemd. In het noorden van India zijn bij uit de hand protesten zes doden gevallen. Volgens Indiase media reed een voertuig in op de demonstrerende boeren. Twee van hen waren op slag dood. Daarna braken rellen uit waarbij de andere slachtoffers vielen. Boeren in India demonstreren al een jaar tegen een nieuwe landbouwwet... die er volgens hen voor zorgt dat ze geen eerlijke prijs meer voor hun producten krijgen. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog, alleen langs de kust wat buien met kans op onweer. Het is maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon zee. Zandvoort. Zomerheets.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 Attack. Let's hard know.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 Die dromen ontnomen al lang vervlogen in de nacht. Is er nog een genegenheid? Oh, is er slechts de eenzaamheid? Ach ja, we slapen zacht. Opnieuw beginnen, je weer beminnen.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 And so- I try to resist being last on your list, but no.